Johan, Seven, Postman, Belladier en graag en Smaak. Deze week, kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Uh, hallo. Hij hey, loont al hoor. Hey, sorry. Een seconde, ik moet even dat lampje verwisselen. Anders kan ik niet uh, wat ik hier moet lezen. Oké. Okay. Zo so, ja, yeah. goed, ik ben er. Ehm um... Nou, ik heb een droge beker even, even een slokje. Goed. En nu Extra Weekend. En ben je het, Gerard en Michiel. ver weg is van deze hel. Zo is het. <laughs> Where are we running Lenny Kravitz in Extra Weekend? Het is het uh, derde uur, zoals het zo mooi heet. Zes over negen. En uh, ik realiseer me dus net, Gerard... dat dat harsen, dat is redelijk definitief. Ja? Ik dat, heb... gaat, dat gaat nooit meer terugkomen. <laughs> nou ja, het zal heel lang duren. Volgens mij loop ik minstens een half jaar... met een, een gat in de beharing op mijn rechteronderbeen. Dat is toch, maar het leuke is ook, het is een denkbeeldige avond... want jij hebt namelijk, gedenkwaardig moet ik eigenlijk zeggen... want jij hebt namelijk waarschijn, waarschijnlijk voor de laatste keer dit jaar een korte broek aan. Uh, nou, volgens mij is het morgen en overmorgen ook nog heel lekker weer. Oh. Dus ik wou dit geval weekend denk goed ik voor, voor... Uh... Nou, ik denk toch dat je wat er ook gebeurt... laat laatste keer een korte boek aan hebt. Oh, yes, uh, right, yes. Yes, yes, yes nee, We uh, moeten nog één uh, test doen. Ja, want die onthalingscreme, dat laten we maar zitten... Ja, dat gaat helemaal niet interessant ongeluk. te zijn. Maar aan de andere kant is dat misschien wel weer iets om te testen... als je dan toch nog inderdaad stiekem thuis de schaamstreek zou willen... Uh... Ja, probeer het maar. Ik weet het niet. Uh, ik ken iemand die heeft op zijn achterhoofd geprobeerd en dat werkt. Erik te Zwart? ja. <lacht> Zal ik, kan... ik even dat ding apparaat pakken? Dan zijn we er ook vanaf, de kappen we ermee. Ja, Wil je het nu gelijk ja, al doen? Ja, ik wil het meteen doen. Dit, dit doet echt pijn, hè? Ja, Daar uh... ben ik er maar vanaf, weet het... je wel. Oké, okay, ik heb uh, de, de Epilady van mijn vriendin meegekregen. Oh yeah. Goeie. <laughs> dus dat is misschien gewoon wel een grap. Ja, ik ga het gewoon doen ook. Uh, maar kijk nog eventjes heel goed uh, hoe snel die mesjes zijn er weer gaan, even hè? Kijken, luister oh, even. Luister, luister even heel goed. Wow. W uh... Wacht even, wacht even. Ho, wacht. Oh, wacht. Wacht. Voor je dit zomaar roeksycheloos gaat doen. Ik heb sowieso begrepen dat je je, uh, je uh, huid, de huid van je been, moet je goed strak trekken. Strak trekken? Ja. Oké, okay, dit is het geluid. Ja, maar dan, dan kappen we er ook mee en dan is het allemaal genoeg geweest. Dan kan ik gewoon weer huizen en dan kunnen we het hebben over voetbal. Maar, dit gaat pijn doen. Ja, dat geeft niet. Ik ga het proberen. Een klein stukje been gewoon. Onderin. Let op. Nee, wacht. Gerrit, voor je begint. Oh. Ja. Met een klein stukje. Ik heb net nog eventjes goed gekeken naar wat je exact hebt weggehaald met die scheermesjes een half uur geleden. Ik zou het wel sportief vinden als je net zo'n vlak als ik met mijn... Uh, ja, maar je wil niet weten, ik heb nogal wat haar. Ja, en? kijk, ik, ik, ik, ik heb. Er nou, open... Het gaat om een klein stukje. Okay, ik heb een stuk van, nou, wat zal het zijn? Hoe, hoe, hoe nou, groot wel, is dit, dit? Dit stuk gaat eraf. Ik heb een stuk van 5 bij, uh, nou, 15 centimeter. 15 centimeter? 5 bij 15 centimeter in een rechthoekje. Nou, ik zou kijken wat ik voor je ga doen. Ik vind het nu om, ik, daar gaan we. Auw, oh, godverd, auw, oh, fucking hell. auw, oh, au. Oh, oh. Wow. Ah, dit is echt... Au, oh, man! <laughs> dit is mens-ontharend, ontharend! Oh, oh. Hoeveel heb je nou? Nou, echt heel weinig. Het is niks. Het doet echt pijn. Nou, afmaken dan. Hup. Ah, fuck! <laughs> oh, ja. Ik ga nog liever een achtbaan in. <laughs> dat heb je vorige week al gedaan. Oh, nou, dit is wel... Uh, ik o, heb hoeveel nou, heb je er nu af? Ik heb nou wel een, uh, een kal... Uh, een kruintje heb ik nu. Nou, is het ongeveer net zo groot als deze harstik. Ja, Hebben minstens. Nou, even, ik haal hem even naast, hoor. Ik kom even bij je. Laat zien. Ik vind het zo... Kijk, dit, dit hele stuk is, uh, is eraf. Ah, ik val ook om. Kijk, dit. Nee, dat moet. Nee, nee meer. kom op, nee. nee ik ga nog... niet nog meer. Ik verkeer nog één klein stukje. Gek van jullie. Leuk hoor, vrijdagavond ja. Nou. Auw. Ah, fucking ouwe, ouwe. Ik vind het genoeg op je, Gerard. It's just you and your shaving yeah. machine tonight, ja. Yeah. <laughs> en kijk eens wat er onder vandaan komt. Een pink? Ja. Check it out, going out on the late night. Looking tight, feeling nice. It's a cockfight. I can tell, I just know that it's going down. Tonight. At the door, we don't wait, cause we know them. At the bar, six shots, just beginning. That's when. Can't put it in someday But you see I don't give a fuck Wanna dance by myself Yes, you're all love Don't touch back up I'm not the one Up the by Listen up, it's just not happening You can say what you want to your boyfriends Just let me have my fun tonight I... and shit, but you're going home alone, aren't you? Cause Zo mooi als het vleeskleurige, maagdelijk schone stukje op onze benen. Bijna wel. Inderdaad, Pink. You in your hand in extra weekend op de vrijdagavond. De tweede officiële aflevering trouwens. Ja. Dat u eventjes meeschrijft voor in de boeken. En We zijn uh, klaar met het haar. Ja, ik heb het gehad. We ja. gaan nu gewoon weer hebben over uh, stoere mannen dingen. schier je weg. Ach, ach, ach. Wat heb jij uh, gedaan afgelopen week uh, waarvan je denkt eh, dat was stoer? Uh, Oeh, daar overvallen ik me een beetje mee, uh, Gerard Even heel goed nadenken. Het moet toch wel iets stoers geweest zijn? We hebben het al hondwezen wandelen op de hei. Heb met, je met, met de hond gewandeld? Dat is was wel een mannending. Ik dus zie samen dat van die mannen hadden met een hond. Weet je dat uh, sinds ik die hond heb, en het is namelijk een heel schattige labrador, dat, uh, dat er heel veel aanspraak op staat van, uh, van leuke, vreutige meeskers. Echt waar? Ja. Die nou, ik die, ik uh, ken zelfs iemand die heeft ooit, die was uh, niet zo goed met de dames, die denkt ik moet iets verzinnen, heeft hij een hondenriem gekocht. <lacht> ja, nee, ja, gewoon alleen een hondenriem. En dan gewoon straat en een. <laughs> en alle vrouwen kwamen hem troosten, jongen, die ah, heeft een succes nou, wat, Ben Meen je dat serieus? Ah, een hondenriem. Een verhaal. Goede tip, dames en heren, voor een uh, kleine versieravond. Niet de koeg in, nee, koop een hondenriem. Een hondenriem. Nee, ja, en, en, en qua stoere dingen, dan, ik kom niet verder dan, dan uh, morgenavond. Dan hebben we uh, gezellig met, uh, met collega's een, uh, een ongetwijfeld, wat in een baggernaal gaat eindigen, een uh, etentje in Amsterdam, met bovendien uh, een paar uur verder concert van Infodels, waar ik hopelijk nog even tijd heb om te gaan komen kijken. Nou, dat is rock'n'roll. Maar verder uh, is het uh, eigenlijk een behoorlijke uh, suffe week uh, geweest. Geen stoere mannen. Weet je wat namelijk echt mannen schijnt te zijn? No. Echt een mannelijke aangelegenheid? Barbecue. <laughs> ja, nou, er is wel gebarbecued in mijn tuin van, uh, deze week, net als vorige week, maar aangezien ja, ik zelf elke avond tussen zeven en tien het ontzettend leuke radioprogramma met Michiel presenteer, kan ik daar zelf nooit bij zijn. Ze hebben toch wel een worstje warm gehouden voor je? Uh, nou, ik kan dus uh, uh, aan om tien uur. Uh, wil je nog een worstje? Ja, is goed. En, uh, nou, volgens mij trekken de is het nog net. Na drie uur had ik nog geen worstje. Er worden wel een line, ja. Ja, En uh, dat is over de gezellige barbecue. Ja, dat is toch een raar iets, hè? Dat barbecueën. Dat komt namelijk uit uh, de, de. waarschijnlijk de ijstijd. Hoewel. <laughs> nee, nee, nee. Iets later. Uh, dat mannen gewoon uh, op jacht gingen. en uh, iets uh, neerschoot in het bos. en dan. Uh, men en als ze dan uh, dat beest uh, gingen braden, weet je, de man zorgen voor het vlees. En dat, dat hebben mannen eigenlijk nooit, want die laten hun vriendin over het algemeen vaak koken. En dan, uh, met, maar met een barbecue... Hey, da! Nee, ja, dat is, is, dat, is dat een mannen ding, dat, dat is echt. Maken, ja, ja, dat is een uh, geinig, uh, dat zou zo... Dat, nou, dat hadden we net moeten bespreken. Dat is een raar iets. Ja, onze, onze gasten zijn wel aan weg van het, uh, het mannen- en het, uh, het, het vrouwenblad. Uh, we moeten trouwens nog even nadenken over wie wij te gast willen hebben. Want de, als er één vraag is die we deze week vaak hebben gehad van uh, het Extra Weekend Team is... Wie willen jullie eigenlijk als gast? Ja, misschien dat we onze luisteraars even. Wie zouden jullie graag de gast zien in dit programma? En dan niet Michael Jackson roepen. Nee, die komt toch nooit? Nee, ik heb hem laatst nog gebeld en zei hij weer af. <laughs> Jammer ja, is die, dat, hè? Op, op een gegeven moment is het al er vanaf. Hoor. Nee, dat, je, je bent een keer uitgebeld, inderdaad. Ja, ja, maar wie, wie zou je willen hebben? 3-3-3-3. 3SM, Series Radio. Operation DJ Standstorm. Dat is het uh, sms-nummer. Um, even nog die andere uh, de, de inhoudse opgaven dingen voor dit uur, Gerard. Wat hebben we nog meer in de show? Nou, ik had, uh, we hebben iets heel geinigs. Want uh, het is allemaal, uh, helemaal hip om uh, uh, belachelijke ringtones te hebben. Of hele goede ringtones. Ja. ja ik heb een belachelijke. Ik kan daar een klein voorbeeld van geven. Uh, doe even. Zal ik even... Wacht even hoor. Het is wel leuk. Eerst DJ stroom aankondigen en dan mijn... Ja, die komt zo meteen. Dat geeft niks. Dit is een voorbeeld van hoe het dus niet moet. Hou nou toch op. Is dat jouw ringtone? dit is een ringtone. Maar dat moet je maar even vergeten. Maar er zijn natuurlijk ook hele stoere. Zoals deze. Wacht even hoor. Heb jij ook een goede ringtone? Ik heb een ontzettend goede... Je hoort hem alleen of je niet. Ik hoor hem niet. Oh, wacht. Dit is hem. Dit is hem, sorry. Vanuit je nooit opneemt. Uh, ik moet nog even wat harder zetten, zie ik alweer. Ja, nou. De ringtone van mijn telefoon klinkt als volgt. Jack Bauer. Ah, ah. mooi, hè? Damn it. Ja, ja dat is toch, een goeie. Hoor. 24 ja. komt hier. Ja. Maar um, we hebben namelijk een aantal ringtones um, hebben we gedownload. En we hebben er twee door elkaar gelazerd. En we gaan straks het legendarische spel Herken de ringtone. Er ook de ringtone gaan we spelen. Ja, er is een herinnering dat we die uh, DJ Sandstorm gingen doen. Uh, dus herkennen de ringtone zometeen en dan nu, want het is twee platen over negen. Zullen we dan toch maar even die uh, DJ Sandstorm voor deze week gaan doen? DJ Zal ik de inhoudsopgave van de mix doen? Doe eens eventjes. U gaat horen. In onwillekeurige volgorde. Justin Timberlake, Sexy Back. Tell Me Baby van de Red Hot Chili Peppers. Deja Vu van Beyoncé en Jay-Z. Sly and Robbie en and Shinehead met boops. Here to go. En daarachteraan Robbie Williams met Rootbox. Jamie Lydell, Multiply, Cooler Shaker, en Basement Jacks, Where's Your Head At in the mix. To the box, shake your To the box, shake your go. Go. DJ sexy back. Yeah. The don't know how to act. I think it's special what's behind your back Yeah So I'm turn around and I'll pick up the slack Yeah Take a piss off Hey babe You see these shackles headed on your sleeve I'll let you see me if I make It's just that no one makes me feel this way like you just wanted the special olympics I got the root box of the back of a spaceship so sick that just had to take it the r-u-d-e-b-o-x up your jacks so you split your gaps. sing a song of semtex pocket full of jurex. jurex body full of mandrax so we're gonna have sex yes I suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. Well, there's nothing left to guess now. and i suppose that's the price you pay well oh it isn't what it was she's thinking he looks different today and now oh, there's nothing left to guess now well quick let's leave before the lights come on 'cause then you don't have to see 'Cause then you don't Arctic Monkeys. Damn it. Leap Before the Lights Come On. dit is de nieuwe single van een uh, nieuw te verschijnen album... wat wellicht uh, januari 2007 het levenslicht zal zien. Misschien een maandje later. Maar de, de voortekenen zijn goed. Zeker als uh, dit een beetje de, de stijl is die we kunnen verwachten. Op die CD. Genie... Zolang je ze niet hoeft interviewen, is er niks in de hand. Dat is de hel, hè? Je hebt ze bij uh, Lowlands moeten interviewen. <laughs> nou heb ik uh, uh, al wel begrepen dat de drummer is het meest... Uh, uh, dat je zegt van er komt geluid uit. Oké, okay. maar nou, ik, ik had uh, de zanger en ik had uh, de gitarist... Uh -huh. En uh, er kwam niets uit. Ik zei, well, uh, how do you prepare yourself for a gig like this? En er kwam letterlijk uit, terwijl ze uit het raam keken. Well, uh, well you know, the usual uh, coke, crack, yoga. Echt waar, En Ik kwam er echt, uh, nou ja. Ken je uh, uh, Little Britain, die serie? Uh, nee. Hoe moet me even in de gaten houden? Dat is vanaf uh, 20 september wordt van dag is dat jongens, volgens uh, mij dinsdag of woensdag, yeah. komt weer op Nederland 3. Dus echt een briljante Britse comedy serie. Met allerlei losse sketches en er zit er eentje in. En, en ik kan me voorstellen dat de zanger van uh, de Arctic Monkeys daar op, op als volgt zou uh, reageren. Well, uh, welcome, uh, you uh, just scored number one. You yeah, know. Maar daar moet je uh, Little Britain van kennen. Ja, en als je dan... You yeah, nu, no, Dan. Uh, Leuke even gasten. Gaan even kijken, maar nee, gaan even... Even kijken. Ja. dat is echt uh, de moeite waard. Ze zijn ook heel jong, die gasten. En Ineens heel veel succes, dan krijg je dat. Ja, dat, dat, dat stijgt naar hun hoofd, hè? Zo is het. Gerard. Jij had een, een, een magnifiek idee voor een, een nieuw spelletje in extra weekend. We blijven natuurlijk schaven aan het concept en telkens nieuwe dingen ontwikkelen. En, ja, Wat is er maar een tweede aflevering? Maakt niet uit. We gooien alles overboord en we komen gewoon met nieuwe onderdelen. Vertel. En zoals menig mens denkt, een dag zonder bijna doodervaring is een dag niet geleefd... hebben wij een week zonder nieuw item is een week niet geleefd... als basisconcept in ons hoofd zitten. Mooi. Want we hebben namelijk een aantal ringtones van de platen... die op dit moment best grote hits zijn in de megatop 50. Die hebben wij door elkaar gelazerd. En aan u, de luisteraar, om uit te vogelen om welke twee chansons het gaat... Ik heb net in een bol enthousiaste bui iets geroepen over kaartjes voor een Nederlandse band. Ja. komen we het. op terug. Ja. <laughs> maar we hebben sowieso nog. we kijken hoeveel we zaten erin. Nog 19 ongebruikte harstrips in de aanbieding. En ik heb hier toch nog zeker drie wegwerpscheermesjes. En als je ze niet uh, gebruikt, dan kun je ze wegwerpen. Want het staat namelijk op de verpakking. <laughs> dat is ook een ander. Die kans om ze weg te gooien, wat staat erop? <laughs> dan dus zetten we er weg bij uw camera. Heb je het hele rolletje volgens auto's? Nou, hup, weg. Ja, dat nou, hadden wij onlangs laatst, uh, hebben we een keer weggegeven... een zogenaamde opblaastas. <laughs> en ik vond dat toch een beetje moeilijk, uh, moeilijk te versturen, hoor. Maar goed, uh, dat valt allemaal te winnen, denk ik dan toch. Ja, hebben we nog meer dingen in de, in de, de, de prijzen? Want, uh, je hebt het bijbeltje meegenomen, wat we vorige week hebben meegegeven. Nou, we vinden het nog wel ergens een ah, leuke CD, joh. Een CD of een DVD, dat komt een nog wel. Een leuke CD, DVD. dvd. Ja. Ja. Um, ik zal dan de ringtones in kwestie laten horen. Uh, let op, dit zijn dus twee ringtones door Elkander heen gegaan. Zot. Ik ben dood doof. Als André een dit hoort. Dan wil hij gelijk terecht te komen. Nou. <laughs> wil ik... Man? 0909-1336 is het telefoonnummer. 0909-1336. Uh, ik kan me voorstellen dat je denkt van... wacht, ik hoorde net wel iets op de radio... maar het is net niet helemaal duidelijk geworden. De Geel, de en Gerard. Ook voor en slecht Daarom nog een keer. Volgens mij ging in de telefoon. Ik geloof dat we een bellen <laughs> aan de ringtones te horen hebben we er meerdere. Hallo met de radio. Hallo met Rick. Rick! Hey! Ja, nou, ik heb ze gehoord hè. Allebei? Ja zeker. Het nou. zou voor het spelelement ook wel leuk zijn als je eerst twee fouten antwoorden geeft. Doe eerst even twee fouten. Doe even. Twee fouten. Nou was het volgens mij Outcast. Ah. Oh. Uh, hey, ja. Jammer joh. Helemaal fout dat jammer. Ja jammer hè? En volgens mij was die tweede was Scar Tissue. Scar tissue. Oh, nee, dat is helemaal uh, echt fout. Ook niet goed. Oh, ja. Nee, dat is niet goed. Maar wat denk je echt? Uh, Lily Allen, met Smile. Ja. En je met Hips Don't Lie. Oh, wat een heldere nou, geest. Nou, nou, nou, nou, even, <laughs> even uh, het bewijs. Dit is nummer één. Hey, Frond Smith. <laughs> ja. En uh, nummer twee. Maar nu ben ik... En nu ben ik kaal! Rick! Ja! Hartstikke goed! Ja, heel fijn! Je bent nu de officiële trots eigenaar van 19 nog nooit gebruikte harsenstrips. En drie wegwerpscheermesjes om weg te werpen. Nou! Uh, altijd goed! <laughs> en uh, als troostprijs, kunnen we je nog blij maken met een leuk cd'tje of zo? Ja, altijd. Heb je voorkeur voor iets? Uh, Death metal of uh, hip-hop? Een uh, gospel? In, in die of zo. Indie rock. Indie ja. rock. We zullen kijken wat we voor je kunnen doen. En als hij niet in die broek zit, zit het wel in die rock. Uh, ja. We gaan even wat voor je bij elkaar snorren, Rick. Mag ik even de teltje. Okay, ja. En bedankt voor het bellen ook, hè? Ja, jullie ook bedankt. Goed weekend. Ja, bedankt.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 have love, just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And what you turn the other cheek? Father, father, father, help us and some guidance from above. people got me, got me questioning. are strange as the world the same if love and peace is so strong why are the pieces of love that don't belong nations dropping bombs chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young so ask yourself is the loving really gone so I could ask myself Really what is going wrong in this world that we living in People keep on giving in Making wrong decisions, only visions of them dividends Not respecting each other, denying that brother A war's going on, but the reason's undercover The truth is kept secret, it's swept under the rug If you never know truth, then you never know love What's the love, y'all? Come on What's the truth, y'all? Come on What's the love, y'all? Forgetting me, my Is this what you preach. You, you turn me on a cheek? Father, father, father.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 I'm not afraid to James Morrison scheert zich ook niet. Van. Ach, scheer je weg, man. Best. Mooie, mooie nog steeds. Oh, bloedstallend. You give me something, de oude meegit. Extra weekend, 3FM. Daarvoor uh, de Black Eyed Peas. Ze is weg, hè? Wie? Ja, de, de zangeres Fergie. Is, is ze uit, weg bij de bed? Ja, de Black Eyed Peas zijn officieel uit elkaar. Nee. Ja. Nou, weet je... De, ik wist ook niet hoe ik moest slapen vannacht. Ik, <laughs> nou, ik, de, de, de, een ander bericht deze week waar ik echt, echt even vandaag van... Uh, ik zat op mijn stoel... Doe eens voor. Nou, je zat op je stoel. Ik zat op mijn stoel. En toen kwam het volgende tot jou. En ineens uh, klik, klik, klik. En ik lees wat ik denk. Nee! Nou, de, die hele stoel is naar de Palestijnen. Ik viel met stoel en al achterover. Whitney Houston en Bobby Brown gaan scheiden. Ja! Ja! Nou, en ik, ik denk dat er een verklaring voor is. Ja! He. Want online... Hij gebruikt er al 14 jaar als ja, boksbal. Nee, ja, ja, ja, maar maar wederzijds, want zij slaat ook naar Bobby... Oh. Maar eh, het, onlangs was in het nieuws gekomen dat Osama Bin Laden achter Whitney aan zat. Ja! En ik ben zo bang dat Bobby eh, een soort van mailverkeer heeft getraceerd tussen beiden. Ik weet het niet. Ja, dat zou niet ja, goed kunnen. Ik heb erover nagedacht. Moet ik niet doen natuurlijk. Maar, oh, maar om even weer terug te komen... <lacht> op het uh, oorspronkelijke stuk dat uh, Fergie weg bij de bed. Ja, ik heb zoiets ge gelezen. dat het uh, dat gaat nu op Solo, de ja, London Ja, ja dat weet ik. Dat Solo-ding van de, uh, die, die single. Maar ik vind het eigenlijk wel oké. Okay. Ja. Want, want voordat Fergie bij de beb kwam... waren ze best wel... Uh, uh, Underground. Ja, nou, uh, had Dat is een heel. Uh, Tokens van die, van die gastzangeresjes. Ik weet even niet wie ermee heeft op uh, uh, Jam and Joints. Voor uh, er was uh, geen zangeres in. Er waren gewoon rappers. Best ja. yeah. Joins. Beste, joints. Beste, Beste jams. jams. Ik heb hem van de week nog gedraaid, joh. Er zit echt wel een zangeres in. Ah? Ja, nou eens op. Ik ga gelijk eventjes met gelijk. Eh, ja, zit er zit inderdaad wel een zangeres in. Ja, nooit. Oh, ja, met En ze deden Request Line met Macy Gray. Dat was een plaat. En toen kwam ineens die Fergie erbij. En werd het ineens heel erg mainstream. En wel leuk en lekker. En. En uh, gewoon gelikt. Maar misschien dat ze weer een beetje de Underground in gaan dan. Nou, als er iemand gelikt is, dan is het die Fergie. Man. <lacht> Met de London Bridge. Maar goed, dat geldt terzijde. Moeten we dat nog uitleggen wat een London Bridge is? Nee, doe dat maar niet. Er is dit één iemand hier te juichen. En die wil heel graag weten wat een London Bridge is. Kip aan het spit, meer ja, zeg ik. Kip aan het spit. Even heel wat anders dan, want uh, ik, ik, goh, ik, ik sta er nog er steeds een beetje te klapperen met mijn oren. Je ziet het niet, ik een koptelefoon op, maar ze klapperen nog steeds van uh, Fergie weg bij de BEP. Ja, ja, maar pin me daar nou niet op vast, want dan blijkt het allemaal niet echt te zijn. Dan bleek het een geintje van de eindredactie en zo. En kunt u mailen met Gerard uit 3FM.nl voor uh, uh, rectificaties ja. en dergelijke. Nee, um, uh, uh, dit moeten we nog eventjes doornemen. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Want het is namelijk al bijna tien uur, het is uh, tien over half tien en zo meteen vlak voor tien gaan we ik zal kijken wat ik voor je kan doen, request draaien. Ja, ja, ja. Um, ik geloof dat er ook al wel aardig wat dingen binnen zijn. Maar bel ons gewoon even 0909-1336. Goedenavond met Radio. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Uh, wie ben jij? Udo. Hoe? Udo. Eeuw. <laughs> ja, we dachten dat het leuk is om in koor jouw naam te uh, schreeuwen. Maar ik heb geen flauw idee waar ik moet schreeuwen nu. U. Do. Udo! Udo! Oh, yeah. Kijk, dat uh, praat makkelijk. You do something to me. Uh, Udo, yes? wat uh, ja. wil jij graag horen? Ja, uh, Lou Reed. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Leuk. Walk in the wild zijn. Ja. Dat zal moeilijk worden? Want? Voor jullie. Waarom? Nou, ja, het is altijd een probleem om drie rieven. Als ik Lou Reed naar vraag, dan wordt het niet gebruikt. En ja. Niet zo zuur doen Udo, Udo. Iemand, iemand die zo helder klinkt als jij, moet er toch wat te doen zijn? Dat bedoel ik. Precies. Nee, ik wil, ik wil, ik wil graag uh, de die Boulevard horen. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! Goeie poot! Ja. We zetten hem op de uh, Ik zal kijken wat ik voor je kan doen lijst, u dan. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel. Dankjewel. Dan bedankt ik nog. Dag. Dag. Oh. <laughs> 3FM met uh, Gerard en Michiel. Welke Michiel? Wetenstra, Wetenstra! Hoi, <laughs> <laughs> avond. Hey, wie ben, ben jij ben? dan? Uh, Danny. Danny. Berg, Berg! <laughs> Danny Berg dus. <laughs> ja, nou goed, uh, nou, maar, je belt voor de ik zou kijken wat ik voor je kan doen request. Ja precies. Nou, zeg het nou. maar dan. Rohe Ik ja. zou kijken wat ik voor je kan doen. Ze staan nummer 1, ja. ze staan nummer 1. Ja. Het is gelukt. Ja, ik ben hartstikke blij. Oké, okay, nou we zitten hem neer op de ik zou kijken wat ik voor je kan doen lijst. Prima. En wie weet, word jij er straks uitgeprikt. Nou, dan bel me maar. Oké, okay, ja, het is nu al spannend, hè? je houdt het eigenlijk niet meer binnen. Ja, precies. Dat dacht ik. Dankjewel nee, nee, je wel, <laughs> Danny. Extra weekend. Hallo. Oh, uh, gaat we gelijk weg. Hallo, extra weekend. Hoi, met Vincent. Vincent! Vincent! Hey. Uh, hozer, op pik, ouwe pijp. Ja, alles goed, maar Ja, uitstekend. Ja. ja, dat is hip om te hey, pik, zo te Hé, oude pik, pijp. Hé, hey. oh. hey, we moeten lunchen. Um, wat uh, wil wat jij graag horen? Uh, een klassieketje, Den Jericho, met de motive. Ik zal kijken wat ik voor oh. je kan doen. Oeh, dat is wel, ja, dat is wel een... Uh... Ik had die reactie wel verwacht van Gerard, ja. Ja, dankjewel. <laughs> nee, we zetten hem uh, gewoon bij de rest op de ik zal kijken wat ik voor je kan doen request. Zeg maar. Over tien minuten gaan we erin uitprikken. En wie weet is er deze. Het is prachtig. Oké, okay, jongen, fijn weekend. Ja, hetzelfde. zover. Uh, Hoi. 09091336, want als je plaat wordt gedraaid, dan krijg je niet alleen de plaat op de radio, maar ook nog het... Uh... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt. Wauw. 3FM! <laughs> Hallo? Dat is weer voor muziekje Hallo. trouwens. Hallo! Hallo mevrouw! Goedenavond! Alles goed jongen? Ja! Ja, kom maar, iets beter! Oh, kom. Was... oh, wat dan? Ja, ik had het thuis onwezen eigenlijk, maar... Ja, werken, werken, werken, hè? Werken, werken, werken. Wat, wat voor werk dan? Ja, wat denk je? Trucker. Voor... Ah. Eh. Ja, nee, dat gaan we maar niet doen, maar de toeter is kapot. Dus, is de toeter kapot? Uh, ja, nah, ja. ja, er zit een hele mooie luchtrood op, maar die doet dit niet. O, het is toch ga, je klikt nu al toeter en die is kapot. Ja, ja, maar ja... Uh, lawaai hebben we zelf wel. Uh. Maar uh, Richie Zambora. Van uh, Jan Banjovi. Ik bedoel Banjovi. Wat is daarmee? Ja, uh, daar mee? Dat, is, dat is diegene... Die uh, de tweede viool speelt bij Bon Jovi. Ja, maar triangelspeel. Dat is een gitaar, hoor. Hey, uh, oh, is het? Oh. Ja, nou ja, ja, dat kan. Prima, we zetten hem erbij. Is dat kijken man. wat je kan doen? Hoi. Dag. Nog eentje dan? Ach, waarom moet ah, je niet? Ah, is zelfs... die plaat opgenomen? Dit is een Bora, is er eentje. Ja, die heeft al eens een uh, oh, ja. gitaar te harn. Uh, uh, zingt hij dan ook zelf? Ja. ja. Oh, ja. Hallo. <laughs> Hallo? Hallo? Hallo? Met wie? Met Bart. Bart! Hey! Hé, hey, ik had even een vraagje. Uh, ik heb uh, een plaatje echt al heel lang niet meer gehoord. En dat is uh, 192000 van de uh, Gorilla's. Oh, ik zal kijken wat ik voor je oh, kan nou, doen. Dat is wel een hele lekkere uh, Ja, Bart. Nou, Ik heb net gewerkt en uh, ik ben op weg naar huis. Ik vond wel even lekker om niet te horen of zo, Je bent uh. afgewerkt. Afgewerkt? Yes. Uh, en dan niet zomaar, hè. Ik, uh, ik heb kinderen afgewerkt maar... Oh, Nou, nee, ik wil het ja. niet eens meer weten. Nee, nee, ik, nee ik, ik ben niet. clown. Nee, nou, staat. staat. Oh, oh, we oh, hebben een clown in lijn. Oh. <laughs> ik heb nog nooit een clown in lijn gehad. <laughs> Inderdaad. Uh, ja. Doe ik eens, hou leuk. vertel, doe eens een grap. Doe eens wat leuks. Doe eens een grap. Ah, dat kan niet. Ik ben, uh, ik ben meer een goochelclown en, uh, en met ballonnen. <laughs> ah. heb, heb je ah, geen, dat kan ook. Heb je geen neus als je erin knijpt dat je een toeter hoort? Nee, ik heb een rubberneusje. <laughs> een een rubberneusje. Hey, hey, doe eens één keer, druk eens op je neus. Ja, je bent een echte clown. Ja, hoor, ik hoor hem hoor. <laughs> een echte clown. ik kan wel even een verkeertje langskomen in de studio. <laughs> nou, dan maken we meteen een kinderpartijtje ervan. Ja, ja dat is wel <laughs> gezellig. Een extra weekend kinderpartijtje. Leuk! Met, ja, een, uh, met een clown. Nou, ja. euh, Bart was het hè? Ja, Bartje. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Was ah, gezellig. Nee, dankjewel. Ja hoor. Hey, uh, Rij voorzichtig hè. Nog, hè. Ja, ja, ja, ik doe mijn best. Goed. Ik zie wow. ook echt voor me dat hij met zo'n kerf van achter hem aan zo'n acrobaat uithangt. Wauw man, <lacht> een echte clown. Ik heb me nu al bij de neus genomen. Pik Hoor, je toch, toch even mee? Pik je toch even mee. Hè? <lacht> Dit is Kim! do Dames, vertellen dit. Dus. Wat is er aan de hand? En daar niks. Uh, Redactioneel overleg. Redactioneel overleg. <laughs> Precies. Gwen en cool. Want ik vind het toch nog steeds... Uh, uh, we krijgen sms'jes binnen dat uh, Harsen voor Mietjes is... en de al helemaal. Maar toch, ik vind het best cool dat we het hebben aangedaan. Uh, dat aangedurfd. Ik ga zo meteen... Uh, je moet je voorstellen, ik zo meteen naar huis rij. Zit mijn uh, vrouw op de bank. Mm -hmm. Dan zeg ik, uh, schat, ik heb mijn benen onthaard. En dan begint je hond eraan te likken. Jouw je, je, je, je hond is een lik-manie. Uh, ja, het is heel. Mijn hond heeft een, uh, een likprobleem. Ze oh. <laughs> dus We hebben al die jaren zo'n vrouw zoeken. Ik heb zo'n hond. <laughs> en die, uh, die, zodra de hond zenuwachtig is, ik heb een, het is zo'n Jack Russell-terrier. <laughs> en zodra die zenuwachtig is, wat de hele dag is, ja. dan likt hij iets. <laughs> Om het even wat. Ja, het maakt niet uit als het maar likbaar is. De vloer. Dus ik heb hem laatst een heel veel postzegels gegeven. <laughs> Het is tijd voor de... Dus ik zal kijken, kijken wat ik voor je de kan, de kan doen! Request. Ja, we gaan even iemand bellen die uh, ja, nee, net een platen waren Nee, Nee, wacht nog even met bellen, oh, want we niet weten niet bellen. We ja, bellen. Zullen we voor de, uh, even afspreken van tevoren, dat ik weet wanneer ik uh, wat Ik moet ga namelijk even met mijn vinger langs de lijst. Oh ja, maar... En oh, jij ja. zegt stop, maak me gek. Oh, uh, uh, uh, nou, dan uh, lijkt me dit een mooi moment. Stop! Oh! Het is geworden... Ik weet niet wie hem aangevraagd nou, heeft. Ja. De Gorilla's met 192000. Wow. Oh, die gaan we doen. dat is leuk. Dat is wel een fijne. Dat is lang niet meer op de radio geweest, volgens mij. Het moet zeker 2000 zijn geweest. 192000? Zoiets. Komt een jaartje of vijf auto weer. Even kijken wie er ook weer achter deze request schaal ging. Wie was er? Oh. Oh. Ik heb geen flauw, ik heb een flauw. Bart. Bart! Bart! Bart! Bart! Bart! Zeg van harte! Bart! Je hebt het... Um, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt gewonnen. gek. Is dat leuk? Ja, dat, uh, dan uh, ga ik hem bij de eerstvolgende klus. En dan dus ga ik hem aandoen. Dan zullen wij hem heel snel op de bus doen. Uh, dat uh, uh, kan elkaar niet, hè? Dan ja. komt een koerier langs. <guliffe> ik voel het. We gaan hem opsturen. Maar of het zo snel gaat lukken, dat, dat, dat durf ik even niet te beloven. Uh, Oké. Okay. Maar dankjewel voor je request. Ja, graag gedaan. En een uh, heel goed weekend ook verder. Ja, dankje. En ja, dat wil Jullie ik ook. ook tegen jou zeggen, Gera. Ja, Ja, uh, Michiel, uh, goed weekend. Ik vond het heel leuk. Ja. En trek morgen een lange broek, <lacht> <lacht> ja, uh, ja, wat? Ik heb ook gewoon een keer serieus uh, weddenschap. Dat meen je Nou ja, dat heb je wel eens, hè? En uh, gewoon serieus, alles aan één kant van mijn lijf kaal geschoren. Eén kant? Ja, één kant. Volgende week de foto in <lacht> <lacht> <lacht> op de site, hè? Een ja, is goed. The world is spinning super, I'm fine that like To keep myself tethered to the days I tried to lose My Mama said it's slow down You must make your own shoes Stop dancing to the music I've got letters in a happy mood Keeping my mood on the fun music come in the music we music that we in the Watching a fake trial Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination, then we got nothing to lose Please repeat the message, it's the music that we choose Keep our my groove on the music that we Get, Get, Get the cool. Get the cool to shine. Via of via.nl. Maar het voordeel van Hotels.nl is dat u geen boekingskosten betaalt. En dat scheelt. Hotels.nl, dat is zoeken, kiezen, boeken zonder boekingskosten. Nieuw op Nederland 3, 3voor12.tv Het alternatieve potmagazin van de VPRO in televisievorm. Met reportages, interviews... Concerten en exclusieve 3 voor 12 sessies. 25 minuten passie voor. Op...